In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn bij geweld rond de parlementsverkiezingen zeker 16 mensen omgekomen. Er was een explosie in een flatgebouw. Een zelfmoordterroristen bliezen zich op bij twee stembureaus. En er ontplofte een mortiergranaat op een markt. Mogelijk was die bestemd voor een stembureau in de buurt. De aanslagen komen, ondanks de zeer strenge veiligheidsmaatregelen in Irak. Alleen al in Baghdad zijn 200.000 militairen en politiemensen op de been. Het vliegveld is gesloten en op veel plaatsen mogen geen auto's rijden. De Irakezen kiezen vandaag voor het eerst sinds 2005 een nieuw parlement. De 325 parlementariërs kiezen op hun beurt de premier en de president.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 De Zwitsers spreken zich vandaag in een referendum uit over dierenbelangen. Ze mogen stemmen over de wettelijke invoering van dierenadvocaten. Ieder kanton moet volgens voorstanders een jurist krijgen die dieren vertegenwoordigt in de rechtszaal. De staat moet deze advocaat betalen omdat de dieren zelf geen geld hebben. De voorstanders van dierenadvocaten willen dierenmishandeling nog verder terugdringen in Zwitserland. De Zwitserse regering ziet niets in het plan en heeft de bevolking opgeroepen nee te stemmen. Onlangs moest een sportvisser in Geneve voor de rechter verschijnen... wegens het martelen en doden van een snoek. De roofvis werd vertegenwoordigd door een advocaat. De visser werd vrijgesproken, maar de Zwitserse regering vindt dergelijke zaken te ver gaan. Het weer zonnig, maar koud voorjaarsweer. De middagtemperatuur ligt rond de 3 graden. Vanavond meer bewolking en lokaal kan wat sneeuw of lichte regen vallen. Dit was het NOS Journaal.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 Jazz. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Hans Zandbergen. Hans, welkom weer in het jazzprogramma. programma. Het is alweer een tijdje geleden, maar je hebt de zon meegebracht, dus het wordt vandaag weer een fantastische Jazzmorgen en vanmiddag natuurlijk een fantastisch Jazzmiddag in de kroeg. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Wat heb jij meegenomen? Oh, ik heb een heleboel verschillende dingen. Charlie Parker, uh, Ella Fitzgerald, uh, Jimmy McGriff, dus noem maar op. Een uh, aantal verzoek, uh, verzoeknummers. Dus voor uh, wordt een prima morgen. Hé hey Hans, wist je trouwens dus dat we steeds meer uh, luisteraars uh, krijgen buiten Zandvoort en Bentveld... Om die gewoon via uh, de kabel of, uh, of FM op 106.9 ons kunnen vangen. Maar ook via de, hoe heet dat? Jetstream, hè? heet dat? in de computer, ons kunnen vangen. We hebben nu al ja. luisteraars in Boertangen. Die reageert ook vaak. Ook ja. vaak. Uit Dokkum. Uh, zelfs hebben we luisteraars in Peking. Heb jij nog wat gehoord dat ja. we luisteraars hebben? Nou, ik heb uh, sinds gisteren uh, nog twee, twee uh, fans erbij. Eentje in uh, Nijmegen. Uh, en eentje in, in, uh, heel diep in de Achterhoek. Tegen de, tegen de Duitse grens. Maar die, die hebben het wel een beetje overdreven. Want die begonnen ook gelijk om verzoeknummers te vragen. Kijk, dat ik, mag ik, natuurlijk bedoel, wel, Nou maar. ken ik die mensen al heel lang. Maar ik, ik, ik heb het ook gezegd van prima dat je luistert is goed. Maar ga nou niet meteen eisen stellen en zo. En ik, we gaan wel aan het verzoek voldoen hoor. Maar je, je moet dat niet overdrijven. Trouwens, ze kunnen ons altijd bellen in onze uitzending op ja. 5730393. Ja. Dus ja. luisteraars 57303, dan bent u in onze uitzending en dan... Kunnen we kijken of we dus die uh, uw favorieten uh, bij ons hebben. En anders doen we dat natuurlijk een, een, een volgende keer. Of anders ja. draaien we iets wat wij leuk vinden. Ja, dat kan natuurlijk ook. <laughs> ja, en dat doen we toch al. <laughs> ja. Goed, luisteraars. Zoals altijd begon ik het programma met Close to You. Gezongen door Diana Washington en Lion Hampton. Ja, luister, u weet waarschijnlijk dat wij uh, twee weken geleden hadden wij een, een marathon-uitzending van vier uur. Met uh, 20 jaar ZFM jazz. Want uh, dit programma bestaat al 20 jaar zo lang. ZFM in Zandvoort uitzendt, bestaat ook het jazzprogramma op zondagmorgen. En uh, we, hadden hele, we hadden natuurlijk verschillende presentatoren. En. Uh, ik had natuurlijk ook een hele hoop jazz meegenomen. En uh, ja, omdat het zo, zoveel mensen waren... is er maar een half uurtje muziek van mijn kant gekomen. Wat helemaal niet erg is. Dus ik heb weer gekeken van... goh, wat had ik toen ook alweer uitgekozen. En dan kom je op meest verrassende jazz uit... die ik ooit heb, uh, heb hier laten horen op u. En uh, toen dacht ik... hé, hey, dat is er een. En onder andere had ik bij me... een Tribute to Oscar Peterson. Een fantastische cd, live opname... En uh, daar stond onder andere op uh, een opname met uh, Milt Jackson op de vibrafoon. Uh, ik heb gekozen voor... Milt Jackson heeft diverse mooie stukken gekozen... waarin ik één stuk eigenlijk het mooiste vind. En dat is Backs Groove. Hij speelt dit samen met Oscar Peterson Piano, Herb Ellis op de gitaar... Ray Brown op de bas en Louis Neves op de drums. Luistert nu naar Milt Jackson's Backs Groove. Uh, uit uh, Manhattan's Town Hall, oktober 1996. Dus alweer een poosje geleden, Hans. Maar werkelijk voortreffelijke muziek die ik tegenkwam. in het kader van 20 jaar ZFM jazz. Ja, Backs Groove, ja, een schitterend, een van de mooiste stukken geschreven, zoals ik al zei. door Mill Jackson. Hij werd begeleid door Oscar Peterson piano, Herb Ellis op de gitaar, Ray Brown op de bas en Louis, Neff's, Louis Nash op de drums. Dus duidelijk niet de minste. Zeker niet. Hans, wat heb jij neergelegd? Nou, uh, uh, het is in Nederland niet zo bekend. Maar Frankrijk heeft een fantastische bandleider, Claude Bolling. En dat is een beetje wat, wat uh, kan basic Duke Ellington uh, in de Verenigde Staten zijn. Dus Claude Bolling in, uh, in Frankrijk. En die heeft in uh, 79, 1979, een uh, live -op, uh, optreden gehad met uh, Joe Williams, Amerikaanse zanger. Hè? Prachtige zangen, ja, prachtige stemmen. Ja, ja. En dat zijn er van die mooie korte, uh, korte opnames, zo drie minuten. Hè? Dat, het is fantastisch, hè? Dat, dat ze in drie minuten gewoon alles kwijt kunnen. En dit is live opgenomen in Cannes, en dat heet Blues in My Heart. Wat can I do?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 my heart What can I do Best Friends van Charlie Parker. Met uh, violen En niet één, maar een heleboel. Zoals Wim al zei. Wat is erger dan één viool? Twee violen? Dit zijn er nog veel meer. Maar dan wordt het opeens wel weer mooi. Ja, en dat hele snelle spel van uh, Charlie Parker dan. Hè? Ja, zijn, dat uh, is, zijn het is een, een, een, een, een fabuleuze uh, altist. Die, uh, die het niet uitmaakt met wie of wat hij speelt. Maar met welk ensemble of hij ook speelt. Het klinkt allemaal even virtuoos. Ja. En dit is ook weer zo'n prachtig kort nummer. Ja, heel mooi. Hé hey Hans, ik, ik zei al uh, in, in aanvang van. Uh, dus, dus dat ik was gaan roethanen in, in, in jazzmuziek uh, die ik had lang niet gespeeld. En uh, ja, ik kwam ook terug bij uh, Amerikaanse zangeres Shirley Horn. Ja. Uh, ik geloof twee, drie jaar geleden voor het laatst optredend in, uh, in, uh, in Scheveningen en in het Noordse Jazz Festival. En jammer genoeg is ze uh, is, uh, daarna overleden. Ze is een tijdje, was een fantastische pianist en arrangeur en, en ook zangeres. Ja. En uh, ja, jammer dat ze er niet meer is... maar ze heeft voortreffelijke muziek achtergelaten. En uh, ik kwam een stuk tegen. Geschreven door Artie Butler en Phyllis uh, Molinari... En het is door heel veel, heel veel crooners is het, is het, uh, ten gehore gebracht. Luistert u naar Shirley Hor op de piano. En ze zingt ook het mooie lied Here's to Live. I still believe in chasing dreams And placing bets Cause I have learned that all you give is all you get So give it all you've got I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond the hill to do it all. go As long as I'm still in the game I've got to play For life For laughs For love So Here's to life With a cloudless blue sky above May all your days Be a wonderful song of love Open your arms And sing of all the hidden hopes A blue autumn haze Someone with your laughing style And a smile That I know will keep haunting me endlessly Sometimes in stars Or the swift flight of seabirds catch a memory of you That's why I walk all alone Searching for something unknown Searching for something or someone Something I know searching for something or someone For someone to light up Someone to light up my life. Ja, prachtig gezongen door Shirley Horn. Ook weer violen op de achtergrond. En een stukje... Uh, ja, wat hadden ze nog meer? Een keyboardje natuurlijk, wat het ook altijd heel leuk doet. En uh, uit de hele mooie cd... Shirley Horn Loving You. De nummers die daarop staan. Ik heb wel eens in het verleden... één of twee nummers daarvan laten horen. Zo'n Loving You and The Man You were. Nou ja, kortom... Al de stukken die erop staan zijn echt fantastisch om naar te luisteren. Een blokje Shirley Horn. Hans, wat heb jij neergelegd? Nou, wat ik al vertelde... sinds gisteren hebben we er een paar fans bij. Ja. Zo, aan onze oostgrens. Mm -hmm. En die... verzoekje ingediend voor Elephant Gerald. Kan altijd. Ja, je kan slechtere verzoekjes bedenken. <laughs> dus niks mis mee. Maar dan is het altijd lastig om iets te vinden van L.A. Child wat, wat dan niet zo bekend is. Want het, we kennen het allemaal wel, hè? Het, het ja. hele repertoire van L.A. God Godzijdank niet alles, want dan hebben we geen tijd meer voor andere dingen. Maar dit is een cd die ze heeft, althans, het is ooit opgenomen als een uh, langspeelplaat. En dat is dan nou wel leuk, want op de cd drukken ze het dan over, de plaathoes en zo. En, en die stoppen ze dan in, in zo'n uh, cd-hoesje. En dit is opgenomen met uh, het orkest van uh, Nelson Riddle. Niet de minste? Nee, zeker niet. En uh, die heeft natuurlijk heel veel gedaan vroeger met uh, Frank Sinatra. Hè, en, ja. en, en, en andere uh, uh, modale zangers. Compositie van Fernand Duke en Ira Kerswin. I can't get started. <middels> I've flown I love you. Dit kennen we natuurlijk allemaal als de spelers die van Avro's Televisier. Maar Ik dacht van een sportprogramma. Nee, nee, daar ben je, uh, uh, nee, dat is wat anders. Oh dat, was, oh, dat was Spanky. Dit was Spanky niet, hè? Nee, ja, dit was Splanky wel. Okay. Splanky. Splanky. Splanky, oké. Okay. Dat klinkt zo lekker. Ja. Ja. Ja. Eigenlijk is het tekort het nummer. Ja, ja, maar uh, ja, nou ja, ongeveer... Uh, Net zolang als Afro's televisie toen de tijd uh, had mogen duren. Maar goed. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar dit is, dit is wel bijzonder dit. Want uh, dit is een tribute to uh, Count Basie. Want mm -hmm. die heeft dit nummer natuurlijk groot gemaakt. Hè, toen de tijd. Maar dit was Jimmy McGriff met de Big Band. Een tribute to Count Basie. Maar wat ook alweer bijzonder is. Hè, dit is geproduceerd door Phil Ramone. En kijk, uh, uh, uh, uh, Shirley Horn die is niet meer onder ons. Hij heeft nee. mooie muziek achtergelaten. Ja, vertelde ik al. Nou, Phil Ramon is ook even tijdelijk niet meer onder ons. Want hij heeft iemand naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. En zit nu in de gevangenis. Oh. Ja, dat is, een boef. ja, ja is, uh, echt een boef. Maar uh, dit heeft hij dan wel aan ons achtergelaten. En nou. dit klinkt wel erg goed. Dus bij deze, meneer Ramon, dank u zeer. Ja, en schitterende muziek. Ik heb nog zoiets uitgekozen. En ik, ik, ik zit nog steeds de route aan in het programma van, uh, van twee weken geleden. Onze Marit uitzending. 20 jaar CFM Jazz met een keur aan uh, presentatoren. En uh, ja, ik ben altijd een eigenwijs mannetje geweest. En dan, nooit uh, opgevallen. Nooit opgevallen, ja. dacht ik al. En uh, ja, dan kom ik toch tot... Je, je weet, Hans en luisteraars, u weet waarschijnlijk dat vibrafoon één van mijn instrumenten is. Ik heb er trouwens nog één. En dat is uh, de trombone. En daar gaan we natuurlijk in de tweede, tweede uur gaan we daar aandacht aan, aan besteden. Ja. En uh, ja, Kaltjader. Hè? En, en, en, uh, een Amerikaanse... Amerikaan die schitterende muziek gemaakt heeft trouwens van, van, van Zweedse, Zweedse afkomst. Ik heb een cd van hem uh, gevonden. Hij heeft er trouwens een stuk of vijftig heeft hij ons achtergelaten. 50 cd's zijn er van te kopen. En ik ken iemand in Groningen. Die heeft ze allemaal. En ik heb toch ook een stuk of 20 van. Dus ik schiet ook aardig op. Toch niet in dat kleine winkeltje? Ja, dat, in dat kleine winkeltje. Naast het naast, na, na, naast de schouwburg. Ja, ik moet het trouwens ja, aan het eind ja. van de maand... Moet ik uh, was er al lang uh, voor. Moet ik, moet ik, want ik ben er weer een tijd niet geweest. En ongetwijfeld zal er weer schitterende muziek op me liggen te wachten. Maar dat even terzijde. Ik heb een stuk uitgekozen uitgeko van, uh, van Cal Tjader. En hij wordt begeleid door uh, onder andere Charlie Bird, de gitarist. Een schitterende gitaarspeler. En ik heb een stuk uitgezocht van uh, Antonio Carlos Jobim. Een enorme uh, componist en arrangeur. Luistert u naar Teresa My Love. All was. Many's the time that we feasted, and many's the time that we fasted. Oh, well, it was well while it lasted. We did have fun and no harm done, so thank you for the memory sunburns at the shore, nights in Singapore, you might have been a headache, but you never were a bore, so thank you so much. Thanks for the memory. Ja, luisteraars, wat kan deze zangeres toch mooi zingen. Anita Odé heb ik het dan over. Een Prachtige stem vind ik dat. Ik heb diverse CD's van haar. Ik laat eigenlijk heel weinig van er um, aan u horen. En uh, ik beloof, ik zal de. Ja, we gaan natuurlijk meer programma's maken. En dan zal ik eens wat meer aandacht aan deze fantastisch mooie zingende. De zangeres uh, Weide. Trouwens, het was ook een hele mooie aantrekkelijke vrouw. Ja. Dat mogen we toch wel even zeggen. Hè? Ja, Goed. samen met uh, Roy Eldridge en Jean Krupa. Ja, ja, Fantastische ja. opnames. Ja, ja, ja. Ze werd trouwens begeleid door uh, mijn favoriet, Tjader Natuurlijk op de ja. vibrafoon. Ja. Trouwens, hele, hele oude opnames. 1962. de van Quincy Jones gaan we naar het nieuws, de reclame, nemen we even afscheid, kunnen we even koffie zetten en dan komen we weer met veel plezier terug.